Dit is Mautschreurs met het NOS Journaal. In München is een nieuwe wapenstil. Het land heeft met Rusland, Frankrijk en Duitsland onder meer afgesproken... dat zware wapens uit het gebied worden teruggetrokken. Het bestand gaat maandag in. In het oosten van Oekraïne laaide de strijd afgelopen maand weer op. De Russische minister Lavrov zei op de veiligheidsconferentie in München... dat de ondertekenaars niet zullen toestaan dat het bestand mislukt. Het lichaam dat in december na een brand werd gevonden in een Frans kasteel... is dat van de Nederlandse eigenaar. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. De man had zijn kasteel in de Ardèche zelf in brand gestoken. Hij had een dag eerder te horen gekregen dat hij ruim een jaar de gevangenis in moest. Hij kreeg die straf voor het in brand steken van de auto van zijn vriendin... en voor verboden wapenbezit. Ook werd zijn kasteel in beslag genomen. Tot nu toe was niet zeker of de Nederlander was omgekomen of dat het lijk dat was gevonden van iemand anders was. Bij een busongeluk in het westen van Argentinië... zijn zeker 19 doden en 20 gewonden gevallen. De bus was via het Andesgebergte op weg naar Chili. Ineens raakte die van de weg en reed van een berg af. In de bus zaten 40 passagiers, onder wie meerdere kinderen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Overlevenden zeggen dat de chauffeur veel te hard reed. In de hoofdstad van Gambia zijn duizenden mensen naar de feestelijke plechtigheid gekomen ter ere van de nieuwe president Barrow. Hij was vorige maand al beëdigd in het buurland Senegal, toen de zittende president Jamé weigerde de macht af te staan. Barrow heeft beloofd dat hij veel maatregelen van zijn voorganger zal terugdraaien. Het weer vanavond kan vooral in het noorden wat regen vallen. Morgen is het bewolkt met het ochtendregen, smiddags weer droog bij zo'n 8 graden.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 Het enige wat ons onderscheidt is de taal die we spreken. Ik ben Politieke achtergrond of huidskleur is niet van belang. Het gevoel voor muziek is dat wat Europeanen echt verenigd. Echt verenigd. Want voor het ritme van de hits zijn er al lang geen grenzen meer. Mr. tear down this De muzikale revolutie in nog maar het is begonnen. Draag bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn: de Europese Eenwoorden. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hit van Europa. Met Maurice Mulder. 27 jaar jaar, aflevering 7 van vandaag. Vrijdag 17 februari 2017. Wat een hoofdzevens eigenlijk in het rijken. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Euro Breakdown. De top 40 van Europa hier op ZFM Zandvoort. Deze week in de lijst hebben we 10 stijgers, 13 zittenblijvers, 14 dalers, 3 nieuwe binnenkomers. En als je snel mee rekent, dan hebben we er weer 40 op een rijtje staan. Drie nieuwe winning-overs. J.J. Cooper met de uh, Song, Katy Perry staat erin. En James Blunt. Waar ze staan. En uh, hoe ze gaan klinken, dat hoor je allemaal zo direct in de komende twee uur. Uit de lijst uh, verdwenen. Daardoor is uh, Zayn samen met uh, Taylor Swift met I Don't Wanna Live Forever. Na uh, zeven weken. Na vijftien weken Nile horen met uh, This Town. En na veertien weken Pentatonix met uh, Halleluja. Die zijn dus uh, uit de lijst verdwenen. En ik heb een probleem in de lijst. Ja, er zit echt een heel groot probleem in. De nummer... Uh, 39, die zit er alweer 37 weken in. En die wilde gewoon echt niet uitgaan. Ik weet niet wat het is. Hij heeft al een paar keer op 40 gestaan. Hij heeft een keer op 2 gestaan. Nooit op nummer 1 en alles ertussen. En dat al 37 weken lang. Nou, je gaat hem zo direct horen welke dat is. Hey, uh, deze week is de snelste stijger in handen van Jack Jones. Met de Yuda Nomi. 10 plaatsen gestegen. Precies hetzelfde als uh, vorige week. Toen ook 10 uh, plaatsen gestegen. Snelste daler deze week is uh, Nike met uh, Sexual 11 plaatsen gedaald naar een uh, 35ste plaats. Straks zal ik ze allemaal opnoemen, ja, stuk voor stuk op een rijtje wie waar staat. En uh, ja, dan gaan we rustig aan naar de top 3 uh, klimmen van uh, deze week. Maar niet voordat we gaan luisteren hoe de top 3 er van uh, vorige week uh, uitziet. En dat was namelijk zo. Nummer 3. trouwbaar, maar wel origineel. Vorige week dus op uh, nummer 3 Kevin James met Nervous op nummer 2 stond de uh, Ed Sheeran Shape of You en de nummer 1 Rag Bone Man. Deze week gaan we beginnen met de nummer 40 van deze week Yellow Claw met Love and War. De Eurowit, de top 100 van uh, 2017, weet ik uh, bijna zeker uh, dat uh, deze plaat wel een voorkomt. Ondertussen zeven weken, dus uh, dit jaar uh, in de lijst, met totaal weer 37 weken. Dat betekent dus dat hij vorig jaar zomer in de lijst is uh, terechtgekomen. En het is nou eigenlijk alweer, uh, nou ja, bijna zomer wil ik niet zeggen. Maar uh, we hebben deze week wel een prachtige lentedag gehad. En uh, dat was uh, iedereen uh, wel weer een beetje aan toe, zeg maar, die uh, vitamine zon. Even de vitamine D opdoen. Na dat uh, sneeuwdebakel, uh, wat ook maar weer een paar dagen duurde. Maar dat is het leuke van de sneeuw. Als je kijkt hier in de duinen, zo uh, rechts naast me in de studio... Hebben heb je die uh, hele grote duinheuvel. En dat was weer helemaal vol met kinderen die aan het uh, sleetje rijden waren afgelopen week. Ja, dat is ook weer een uh, tijd geleden, hè? Dit was de nummer 39 van uh, deze week. John Newman, Now Rogers en Sigala. Wij gaan naar nummer uh, 37 toe... Yeah. Dat is uh, Ariana Grande met Side to Side. Type of flow, wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo, get you the type of blow. If you wanna manage, I got a tricycle. All these bitches clothes is my mini, me, body smoking so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelin' 'cause they feelin' me. Uh, I, I, I give zero fucks and I got zero chilling me. Kissing me. Cop the blue box, I say Tiffany. Curry with the shot, just tell him to call me Stephanie. Gun pop, then I make my gum pop. I'm the queen of rap, young Ariana Run Pop. Listen, uh. keep fucking late too much. Say, I should give him up. Can't hear 30 van deze week. Ariane samen met uh, Nicki Minaj met uh, Side to Side. We gaan uh, naar de eerste nieuwe binnenkomer... van uh, deze week, de nummer 36 is dat. En die is in handen van uh, James Bilger Blunt... ofwel James Blunt... En uh, James die beslaat zich uh, na zijn uh, loopbaan in het uh, Britse leger... Uh, toe te leggen op het zingen en het schrijven van liedjes. En dat doet hij niet uh, zonder succes. Want met het debuutalbum Back to Bedlam... Uh, doet, dat doet hij niet zonder succes met het uh, debuutalbum Back to Bed Bedlam. Ik moet het wel goed zeggen. Zie je wel, door Sergio ga ik toch stotteren. Kan er niks aan doen. Hey, van het album dat uh, eind 2004 uh, verschijnt is de eerste single high niet echt succesvol... De opvolger Job Beautiful staat vier weken op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En ook de opvolgers Goodbye My Lover en Wise Man bereikten toen de top 10 van de lijsten. Nou als voorloper van het tweede album All The Lost Souls verschijnt in augustus 2007 de single 1973. Wat zijn vierde notering in de top 10 gaat betekenen. Na vier jaar tijd verschijnt in 2010 een nieuw album van de zanger Some Kind of Trouble... De eerste single Stay the Night uh, bereikt de top 5 en de opvolger So Far Gone wordt uh, zijn zevende notering in de top 40. Maar is met een vijftiende uh, plaats wat uh, minder succesvol. Nou, van het album uh, Moon Landing, dat in 2013 wordt uh, uitgebracht, komen Bonfire Hard en Hard uh, to Hard in de tipraden in Nederland. Maar Bonfire Hard wel in Europa in de top 40 uh, terecht. In 2017 brengt James Blunt het album The After Love uit... waarvan Love Me Better als voorloper verschijnt. En met die single komt hij terecht in de Europese Top 40... met een hele mooie plaats, nummer 36 namelijk. Dit is James Blunt hier op CFM Zandvoort met zijn nieuwe single Love Me Better. People say the meanest things. I've been called a dick, I've been called so many things I know I've done some shit that I admit deserves it But that, that don't mean it doesn't sting Saw you standing outside a ball Would have said you're beautiful But I used that line before Now I am of shallow nights Cause I was scared to get it right So I was hanging with whoever, but baby then you You love, love, love me love me better You love, love, love me You love me better There's been times I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 been people that I've loved before, but they were something lesser cause you love. Told I don't care what they think. I got someone who is lying in my bed right next to me. Yeah, she. someone else someone lesser than you love love love me love me better iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 de grootste hit van Europa met Maurice Mulder Let down, so get you. If the critics are tissue, but the strongest survive another scar, may bless you. I don't give up. Nah, no. Give up. Nah, no. Don't give up. no, no, no, no, no, no, no, Samen met uh, Kendrick Lamar heeft uh, Sia deze platen samengesteld. Nou, samengesteld gemaakt. De greatest is dit. Nummer 33 van uh, deze week in de, lijst, de uh, lijst. En ondertussen staat deze platen alweer uh, 19 weken in. Vorige week nog op uh, 23 deze week. Dus uh, 10 plaatsen uh, gezakt. En daarmee niet eens uh, de snelste daler. De Ena snelste daler is het eigenlijk. Snelste daler die krijgen we zo direct nog. Hey, tijd voor de volgende nieuwe binnenkomer in de lijst. Nummer 32. En die is in handen van uh, Katy Perry. Katy Perry die had in juli 2016. voor het eerst sinds het uitbrengen van haar vorige album Prism. een nieuwe track uitgebracht. En nummer Rise werd toen uitgebracht voor de Olympische Spelen in Rio. En uh, is zelfs ook nog best wel lange tijd hier in de lijst geweest. Na februari heeft ze een, een, een nieuw uh, nummer gemaakt. Nog niet eens zo lang geleden. Volgens mij vorige week is hij uitgekomen. Chain to the Rhythm. Waar ook de kleinzoon van uh, Bob Marley uh, te horen is. De kleinzoon van Bob Marley die heet uh, Skip. En uh, die is dus deze week nieuw binnengekomen. In de lijst van Europa. Op een hele mooie 32e plaats. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Give me some of that. Thinks with the Look how she, she like dead, but just that is a good piece mental At peace, I give you my love for your chat. But you need to be steppin' the paper that you got. Ain't in my brain, my memory not touch. And in my aim is to give it this love. Beep not the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, to you. We gaan in oplettende luisteraar, die uh, gaat het meteen even uh, melden. Ja, de computer bleef een beetje hangen, dus er zijn een paar uh, nummers verder geskipt. Dit is de nummer 45 van deze week, Jean Paul samen met uh, Dua Lipa, met uh, No Life. Dan verwoord je Mike Perry samen met Shy Martin, uh, met The Ocean. Hé, hey, tijd voor een uh, kleine resume van de platen die we wel en uh, niet gehad hebben. De nummer 40 van deze week, Yellow Klaas samen met Jade Lauren met Love and Warm. En nummer 39, Sigala, samen met John Newman en Nile Rodgers met Give Me Your Love. Ellie Goulding, Still Falling for You, staat op nummer 38. Op nummer 37, Ariana Grande, Nicki Minaj met Side to Side. James Blunt, Love Me Better, nieuw binnengekomen op 36 en op 35 staat Nike met Sexual. The Chainsmokers, featuring Phoebe Ryan, All We Know, op 34 en op 33 staat Sia, samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Katy Perry, Change to the Rhythm, nieuw binnengekomen op 32. En op 31 vinden we Mike Perry met The Ocean. De nummer 30 dan Robin Schultz samen met David Quetta met Shadowlight. En Calvin Harris' My Way staat op 29. Op 28, Shawn Mendes met Mercy. En op 27, Martin Garrix, Beverly XA met In the Name of Love. 26 is een handen van Kaigo met Carrie en op 25, je hoorde net Jean Paul samen met Dua Lipa met No Lie. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de nummer 24 voor je draaien. Dit is Little Mix. Shout out to my ex. Heard heen, I was a mother chick. Uh, uh, mm -hmm. Yeah, yeah, that hurt me, I'll admit. Uh, uh, mm -hmm. Forget that, but I'm over uh, uh, mm -hmm. I hope she's getting better safe. Like I did, babe. took for long, you said, call it quits. All your pants Then blocked your number from my phone mm. Yeah, yeah, you took all you can get But you ain't getting this number TV Dan stond hij nog op uh, nummer 1, deze Robbie Williams met Love My Life. Deze week op uh, 23 en ondertussen alweer 15 weken lang uh, in de lijst der lijsten. De nummer 22 dan is een, uh, de laatste nieuwe binnenkomer van deze week. En die is in handen van uh, JP Cooper, geboren in Manchester... En hij is een sing songwriter zoals we tegenwoordig allemaal zo mooi die met zijn nummers zorgt voor een intieme en persoonlijke noot. Over zijn vijftiende besloot hij zelf nummers te gaan schrijven. En een vriendje kocht een gitaar en hielp hem met het maken van liedjes... die toen nog ronduit slecht waren. Wel wist hij dat hij in de toekomst verder wilde gaan met schrijven. Hij leerde zichzelf gitaar spelen en wist zijn stem te ontwikkelen... tot een voor hemzelf acceptabel niveau. Passenger en Ed Sheeran noemt... Hij bijzonder en ook Bill Withers uh, en Foo Fighters zijn mogelijk artiesten die hem uh, van inspiratie hebben voorzien. Op een van zijn uh, EP's, uh, zijn een derde uit 2013 om precies te zijn, zijn de dance-invloeden al uh, hoorbaar met de remixen van uh, Over the Water, waarvan Don Diablo er eentje maakte. Na 2014 verschenen ook de mini-albums Keep the Quiet Out en When the Darkness Comes. In juni 2016 brengt hij de single Party uit, waar hij ondertussen ook te horen is. En op Perfect Strangers samen met uh, Jonas Bloem... heeft hij uh, 23 weken lang uh, in de top 40 staan. Nou, later uh, dat jaar verscheen ook de track A September Song. En die track die komt uh, nu pas uh, in Europa door. Als we kijken naar de Nederlandse hitlijsten staat hij... Uh, kijken, één week in de Nederlandse top 40, op een 34ste plaats. En uh, ja, dat is eigenlijk toevallig. Deze week komt hij dus uh, ook binnen in de Europese lijst. Maar dan op een 22ste plaats. JP Cooper is dit met een September Song. Hallo, is strong as a lion. Soft as the lying. Times we got hot like a lion. You and I. Our hearts have never been broken.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 ...gemaakt voor zo'n motion uh, picture film. Dit nummer uh, zal uh, tot aan de nieuws duren... ...en daarna ben ik terug met de tweede uur van de Euro Breakdown.